Thank you. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal is bijna twee keer zoveel geklaagd over geluidsoverlast rond Eindhoven Airport als in het eerste kwartaal van dit jaar. De klachten, totaal zo'n 15.000, kwamen vooral uit Eindhoven Noord, Son en Breugel en Best. Het zijn voornamelijk de uitgaande vluchten die geluidsoverlast veroorzaken, in het bijzonder ochtends tussen zeven en acht. De afspraak is dat op jaarbasis 70% van de vluchten in de zuidwestelijke richting van Eindhoven Airport opstijgen en de rest in de noordelijke richting. Maar nu... Nu blijkt dat in het afgelopen kwartaal ruim de helft van de vliegtuigen naar het noorden is opgestegen. De twee zwaargewonde slachtoffers van de steekpartij gisteren op Amsterdam Centraal Station zijn Amerikanen die op bezoek waren in ons land. Dat heeft de Amerikaanse ambassade in Nederland bekendgemaakt. Een Afghaanse man van 19 met een Duitse verblijfsvergunning stak gisteren op Amsterdam CS op de Amerikanen in. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man een terroristisch motief had. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een explosie en een grote brand in een olieraffinaderij vannacht zeker acht mensen gewond geraakt. De explosie zorgde volgens omwonenden voor een knal die je in de wijnenomtrek te horen was. In eerste instantie werden een kleine 2000 mensen in de directe omgeving geëvacueerd, maar die mogen nu weer naar huis. Maarten van der Weijden heeft met zijn zwem Elfstedentocht tot nu toe 4,7 miljoen euro opgehaald. Dat maakte hij vanochtend bekend in het Friese Beurdaart. Dat was de plek waar hij twee weken geleden na 55 uur zwemmen zijn tocht moest opgeven. Het weer vandaag op de meeste plaatsen vrij zonnig. Alleen in het oosten en noordoosten bewolking met mogelijk een bui. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer stapelwolken, vooral in het oosten. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden. Maandag grijs, maar wel warm. Later op de dag in het zuiden en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Ja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 Ja, dat klopt. Uh, 1988 was dat. Uh, die op het check was. Ook die is nu op de baan en uh, rijdt een uh, demonstratie rond. een aantal. Uh. Die wordt uh, bestuurd door Andy Wallace, een van de teamgenoten in 1988... Uh, van Jan Lammers toen met die overwinning op Le Mans. Een andere Le Mans-auto, of niet Le Mans-auto, een succesauto waar Jan Lammers ooit uh, Europees kampioen Formule 3 uh, mee werd. Hij rijdt nu ook op de baan. Dat is een ral. Dus eigenlijk twee. Uh,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 wat ik al zei, het kost aardig wat centjes natuurlijk. Flink de zaken die dit als hobby hebben. En ja, er, zijn, er is er een die heeft drie van die auto's. Die heeft zo druk met werkzaamheden en met bedrijven dat hij geen tijd had om naar Zandvoort te komen. Ja, en dat speelt dan ook het deelnemersveld.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 Don't look well.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 In Detroit in Amerika, de uitvaartdienstplaats van deze Rita Franklin. Overleden op 76-jarige leeftijd. En die uitvaart, ja, er was nog wel wat om te doen. Onder meer het jurkje van Ariane Krander, die viel niet echt in de smaak. En het liep ook uren uit. 6,5 uur duurde de uitvaart, maar liefst. En dit was een oude single van haar, Joh. A Deeper Love. Zie je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 En we gaan weer lekker door met de muziek. Hier is super Trick.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 Onder andere door de, de bouten van de die afbraken. En uh, mijn motor kapot. En uh, eentje is er ook gecrashed. Maar ze hebben bij ons, dat hoorde ik natuurlijk ook wel veel later. Toen ze wisten dat die Fendbouten braken, hebben ze er bij ons in de, tijdens de pitstop. elke keer één vernieuwd. Dan kostte het geen tijd. Dus wij kwamen, ik weet niet wat, s'nachts een uur vier of zo kwamen we wel op kop te rijden. En als je dan s'ochtends een uurtje of tien uh, denkt, uh, jongens, het gaat wel goed eigenlijk. dan moet je dus heel geconcentreerd blijven.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 Sorry, ik ho hoor jullie uh, haperend. Uh, maar goed, ik, uh, we zijn bezig met zo'n uh, Formule 1 race is Wees over uh, 25 uh, minuten. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar er wordt uh, wel gegast. Uh, uh, acht auto's aan de stand. Start niet uh, favoriet van uh, Albert Jan. Geen uh, John Player Special. Ik zie wel uh, een oranje arrows. Maar volgens mij wordt jij gek van die uh, cello. En de oranje aero's, die, die is de, de auto die uh, gesponsord wordt, onder andere door de Nordica. We hebben een, een, een mooi effect. De leiding is in handen van... Uh, en Williams, Een Williams ooit gereden door Carlos Roiteman. Nu is dat uh, Nick uh, Petmore. Uh, die heeft een uh, seconde freeboard uh, op nummer 2 en 3. En die zijn hevig aan het strijden om die uh, tweede positie. Op dit moment zien we op de tweede plaats terug. Um, March uh, 761 uit 1975 wordt bestuurd uh, door Gregory uh, Cornhoek. Uh, en op de derde plaats is het. Uh, de Shadow DN8 uh, met Jason Wright achter de zut. Dan kijken we even naar de tijden die gebruikt worden. Nou, de leider in de wedstrijd rijdt toch een uh, 1,34. En dat zijn tijden die richting uh, de DTM gaan, die we hier uh, een klein twee maanden terug uh, zagen. En de hoge snelheid tot nu toe gemeten op het rechte eind, dus uh, vlak voor de Tarzanbocht, is toch zo'n 234 uh, kilometer.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 Een afstand tot, uh, tot het asfalt is uh, vrij uh, miniem, dus ja, ga je daarmee uh, de straat of het dorp in met veers, drempels en dergelijke, stoepranden, noem maar op, uh, ja, dan uh, leidt dat alleen maar tot schade. Oké, okay, maar uh, ja, vandaag uh, reizen op het circuit, worden ze uh, onwijs wijze vies, dus ze gaan wel even de car in, uh, neem ik aan. Eén keer nog erop. Want... Ze gaan de car in, of niet? De car in, Ja. ja. <laughs> nou, heel uh, flink gepoets worden, ongetwijfeld, want het uh, is en blijft uh, Formule 1. En uh, bij Formule 1 moet uh, alles uh, blinken en glimmen. Dus wat dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren straks. Zo is het. Dankjewel Willem voor dit moment op het circuit. Is a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 Dan gaan we naar uh, Italië toe uh, voor uh, Q1, Q2 en Q3. En eens even kijken hoe onze eigen Max het uh, gaat doen vandaag uh, tijdens uh, de kwalificatie met die snellere Renault Motor. We houden het allemaal voor je in de gaten bij Standfoort op zaterdag. Graag tot zometeen na diers en weer van 3 uur. En Frasco is de laatste die we draaien.